Artisten. Een programma waarin muziek van toen en radio van toen voorbij komt. Samenstelling en presentatie Mike Winkelman. Welkom bij Vergeten Artiesten hier bij Radio Redenkerk. Gewoon oh, wat een leuk programma en met Kees Korbijn van Senioren Tijd. Hartstikke leuk. En we gaan natuurlijk verder met al die mooie oude melodieën uit het verleden. En hier natuurlijk Vergeten Artiesten op die dinsdag. En uh, terug in de tijd, ja, terug naar die vergeten, onvergetelijke artiesten van Waleer. Goedemiddag.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 In a banana, bollica, bolaka, can't you see? Chicory chick is me Every time you're sick and tired of justice. Bananica, Bollica, Bollica, can't you see? Chickery, chick is me. Chickery, chick, chill, chill, chill, chill, chill, chill, In chill, chill, banana cup can't you see? chill, chill, chill, chill, chill, chill, chill, chill, Zur sand fern, Sandl, so fern schön fern sofern Heimatland, kein Brut, kein Herz, kein Kunst, kein Scherz, alles Lied, zo soweit, schön du Zeit. Dort, wo die Blumen blühen, dort wo die Zähne blühen, dort war ich einmal zu Hause, wo ich die Liebste fand, da liegt mein Heimatland, wie lang bin ich noch allein. Heel jaren 둘, hij berw子. Heel erg. Heel erg. Voorbij, voorbij. Dort, wo die Blumen blühen, dort, wo die Zelle blüh, Ferne. In der ferne. de in de ferne. Met en leid die tijd. Alles namen van Freddie Queen, Heinwee. Ja, heeft u ook zo Heinwee naar die oude tijd, naar die oude gemoedelijke tijd. Wil niks verromantiseren zeg ik nogmaals, maar uh, ja, het was toch allemaal wel wat gemoedelijker met alle wereldoorlogen en uh, alle dingen die nu in deze tijd uh, spelen. Was natuurlijk toen, toen ook wel, maar toch op een hele andere manier. En daarvoor de Sorella's met Chickory Chi, ook van de Millers, die hebben dat ook gezongen. Hartstikke leuk, uh, Sunny Day zong dat uh, onder meer. Nou, leuk programma van de senioren tijd trouwens van, met Kees Corbijn. en natuurlijk ook altijd uh, ...te horen in het archief Rijnmond van Roland Vonk. Ja, die luister ik ook altijd naar. En daar uh, wisselen we spullen uit. En dat uh, gaat onderling hartstikke leuk allemaal. Want het uh, groepje is klein met al die oude muziek. En natuurlijk ook allemaal uh, andere collega's van de radiozenders... ...waar ik uh, dingen mee ruil, is ook het groepje klein. Maar we weten elkaar wel te vinden. En hebben we wat nodig? Nou, dan uh, zoeken we het gewoon lekker op. Nou, we gaan naar de volgende. En uh, welkom bij Vergeten Artiesten. We gaan heerlijke muziek draaien hier uit het verleden. En uh, ja, buiten is het niet zo lekker weer. Dus blijf maar lekker bij die reis. Radio Vergeten Artiesten bij Radio Lederkerk en al die andere mooie programma's. En we gaan lekker verder. In het programma Vergeten Artiesten kunt u nu luisteren naar De Keuze van Lisa Winkelman. Juist! De Keuze van Lisa Winkelman. Goedemiddag dames en heren. Welkom bij De Keuze van Lisa. Ik heb voor twee liedjes uitgekozen die ik leuk vind. Het eerste liedje waar u naar luistert is De Dus met Lieveling.' En het tweede liedje waar we naar gaan luisteren is: "Rudy Karel met een muis in de molen. Veel luisterplezier. plezier. Goedjes, Lisa Winkelman. Wilt u het opnieuw luisteren? Ga naar vergetenartiesten.nl.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 Kijken naar die mooie slee. Onze vrienden ziekalonken als we met die wagen pronken lieverleen. Iedereen zal ons benijden lieverleen. Als wij samen zij aan zijde onze baby laten rijden, vrolijk draaiend alle dagen in die mooie kinderwagen lieverleen.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 Als we met die wagen pronken, lieveling. Iedereen zal ons beneden, lieveling. Als wij samen zijn aan het onze baby laten rijden. vrolijk kraai alle dagen in die mooie kinderwagen, lieveling.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 Een muis in een molen, in mogen te Ik zag een muis, Daarop Daar op de trap, Daarop de trap. Nou daar, een kleine muis op klopjes. Nee, het is geen grap, geen kat klip, klip klap op de trap. Oh ja... Muizen, die hebben het fijn naar hun zin. De molen staat leeg, want geen vrouw durft erin. Waar de blanke toon ter buinen, in de zon en Vergeet het klokje van zeven uur en dus... Ziezo, daar ben ik weer, juffrouw Uil, zei dokter Kraai tot zijn huishoudster waarmee hij in een hoge kerktoren woonde. Hij had weer een erge drukke dag achter de rug, want er waren nogal wat zieke dierenkindertjes. Dag dokter Kraai," begroette juffrouw Uil hem. Kom maar gauw binnen. Uw pantoffeltjes staan bij de armstoel, uw pijpje heb ik gestopt. Gaat u nou maar lekker uw krantje lezen en hier is de Knorresteinse liefbode. U bent de bovenste beste, juffrouw Uil, prees dokter Kraaihaar. Als ik u toch niet had hè, en met twee vleugels niet... Nou, wat dan? vroegde ze nieuwsgierig. Dan kon ik hier vliegen. Is er nog een boodschap of zo gekomen, juffrouw Uil? O oh ja, dat vergat ik nog haast. Een dochtertje van juffrouw Mus is er geweest. En die vroeg of ze nog zo'n lekker drankje van u kreeg uh, om... Uh... Ja, ja, ja. Als het maar lekker is, hè, dan nemen die brutale rekels het wel in, die stoute bengels, vond dokter Kruij. En dan is er nog een briefje gekomen, ging juffrouw Uilt voort. Zo, zo, zo. Laat maar eens lezen... <hug> <hug> uh, eerst even mijn fok opzetten, zei dokter Kraai. Terwijl een grote bril voor de dracht kwam. Zo, eens dus kijken, uh, is het briefje, van wie is dat? Hey, van juffrouw Apel de Dierentuin? Wat heeft die me te vertellen? Beste dokter Kraai. Jimmy, mijn jongste zoontje, u weet wel, is geloof ik ziek. Want hij heeft de hele dag niets gegeten en hij zit maar te blazen in een hoekje. Alle koekjes en apenoentjes die de kinderen hem wilden geven, die nam hij niet. Wilt u zo gauw mogelijk komen, lieve dokter? U toegenegen, juffrouw Aap. Ja, juffrouw Aap, daar zal ik er even naartoe moeten, hè? Tot straks. En daar vloog dokter Kraai weer. Zo'n dokter heeft toch ook nooit rust, mopperde juffrouw Uil. Dacht die goede dokter Kraai nog wat gezellig thuis te zitten? Dokter Kraai vloog dan naar de apenkooi in de dierentuin en daar zat Pimmy zo dik als een pad, net als zijn moeder in het briefje geschreven had, in een hoekje te puffen en te blazen. Zo, Pimmy, kereltje, zei dokter Kraai, vertel jij dokter Kraai maar eens wat er aan scheelt. Ik heb helemaal geen trek in eten. Antwoordde Pimmy met een benauwd stemmetje. Wel, wel, wel, zo. Nou, dat is bedenkelijk, zei dokter Kraai. En wat heb je gisteren al zo gegeten, mijn jongen? Zes, zes bananen. Nou, dat gaat toch al, hè? Ja, en, en, en twee komkommers. Waar, waar, wat zeg je? Ja, en driehonderd apenootjes. Maar, pimi? Ja, en 17 koekjes. Maar zeg, jongen, dat, dat, dat... Nou heb ik helemaal geen trek. Ik ben zo bang dat ik over mijn trek heen ben. En nou, wou ik graag wat hebben van u dat de eetlust opwekte. Nou, maar, dat kan ik maar best begrijpen. Zes bananen, twee komkommers, driehonderd apenootjes en 17 koekjes. Ja, jij moet bepaald wat eten, hoor. Wacht, ik zal je een drankje geven, zei dokter Cry. En hij haalde zijn receptenboekje uit zijn zak. En toen heeft hij me Pimmy wat gegeven. Met een geleerd gezicht zat hij te schrijven. En je kon hem allerlei vreemde woorden horen, mompelen. Dat is dan uh, 200 gram aqua. Pompa, 60 gram tamarinda, 70 gram cascara en laat eens zien... Ja, ja, nog een flinke schuik wonderolie. Zie zo, Pimmy. Laat dit drankje nu maar klaarmaken... en dan neem je maar om het kwartier een eetlepel ervan in, hoor. Dan moet jij eens kijken hoe gauw jij weer eetlust hebt bij jongen. Je bent met een bellen, hoor. Dit is maar wat moois met die kwai, jongens. Weet je hoe ze jou moesten noemen... Holle bolle gijs. Nou, het beste met je trek, hoor. Zo geraakt. En toen vloog dokter Kraai weer naar zijn eigen kamertje in de toren. Onderweg moest hij nog lachen. En onder het vliegen zong hij een liedje van holle bolle gijs... die zo geweldig kon schrokken. En nu, nu is het weer bedtijd dus wel te rusten. Henk wel Wolof. En dat klokje van 7 uur. Ja, ik hoop dat u het leuk vond. Uh, gemoedelijk eigenlijk. Als je dat zo hoort. Zo vriendelijk. En zo uh, rustig voor de kinderen ook. Om uh, bij in slaap te vallen. Dat is heel wat anders. Als dat gerep en gangster gebeuren. wat je tegenwoordig op de radio en tv ziet. Ze worden ermee volgegoten. En vandaar dat er zoveel onrust in de wereld is. Dus ik zou de Nederlandse radio's oproepen. om wat rustige dingen uit te zenden. Ondere, onder meer dit. Of een leuk hoorspel voor kinderen. Kennen ze nog een beetje de fantasie laten gaan? Want de fantasie. Is ook tegenwoordig weg. En daarvoor volgende je de keuze van Lisa, mijn eigen dochter. En die had hele leuke nummers. Wat gaan we doen? Nou, we gaan het volgende doen: muziek uit de archieven van Hans Plas. Im Frühling fängt die Liebe an, im Herbst ist meistens Schluss. Das bisschen, was dazwischen liegt, das nennt der Mensch Genuss. Daran siehst du, kurz ist dieses Lebensglück. Darum nütze den schönen Augenblick, denn am Montag fängt die Woche an, am Sonntag hört sie auf. Das bisschen, was dazwischen liegt, das ist der Lebenslauf. van Hans Plas. Ja, helemaal hier bij Radio Kerk. Met een kras een tik uit het populaire programma van hem is dit een nummer. En dat was, eventjes kijken, jongvrouw jonkvrouw van uh, Michael Jari uit 1940. En kunt u al die mooie programma's beluisteren? Ja, dan moet u even naar de website gaan. www.radioredekerk.nl Klikt u op de dinsdag en dan gaat u helemaal naar Vergeten Artiesten. Dan uh, helemaal beneden bij die site waar u mijn foto'tjes ziet staan, ziet u de website van Mike Winkelman. Daar klikt u op en dan kunt u alle informatie vinden over de programma's van Hans en natuurlijk van mijzelf, Rindo Abadi. En natuurlijk binnen en tik. U kunt daar vinden informatie over Lisa Winkelman enzovoort enzovoort. Op die website van Radio Redderkerk kunt u ook donateur worden. Nou, dat willen we maar al te graag. Dan moeten we even een e-mailtje sturen naar info radio maar u kan natuurlijk ook gewoon bellen, 0180 430777. Ja, een hele mond vol, heel veel gepraat, maar de muziek moeten we het woord laten doen. Want het verleden, ja, dat is er zo natuurlijk. Uh, en dan is dit ook alweer verleden. Ja, nu dat ik spraat, ben ik natuurlijk al eigenlijk weer verleden. Maar uh, we gaan terug naar het verleden. We gaan naar Al Jolson. Des Rainbow over my shoulder en daarna, ik u nog een nummer van hem. En dan moet ik zo meteen even kijken welke dat is, want dat was ik eventjes vergeten. Vandaar ook vergeten, artiesten. So happy Walking on air The why and the wherefore Is someone I care for I'm yelling I'm telling Folks everywhere I know that she loves me So what do I care There's a rainbow around my shoulder And a sky of blue above Oh, the sun shines bright, the world's alright, cause I'm in love. There's a rainbow round my shoulder, and it fits me like a glove. Let it blow and storm, I'll be warm, cause I'm in love. Hallelujah, how the folks will stare when they see that great big solitaire that my little sugar baby is going to wear. Yes, sir. There's a rainbow round my shoulder and a sky of blue above and I'm shouting so the world will know that I'm in love. Oh, the sun shines bright, the world's all right, cause I'm in love. There's a rainbow around my shoulder, and it fits me like a glove. Let it blow and storm, I'll be warm, cause I'm in love. Hallelujah, how the folks will stare when they see that baby solitaire. Got my little sugar, my baby is going away. Yes, sir, there's a rainbow around my shoulder, And the sky are blue above. And I'm shouting so the world will know that I'm in love. De grote L. Jolson met a Rainbow Around My Shoulder. En het volgende nummer van dit wat hem gaat horen is: Let Him Sing I'm Happy. Ja, en dat wil ik ook wel eens gaan doen, hè? Lekker zingen. Oh, heerlijk, de ramen en de deuren open. Nou, dat zou ik nu maar niet doen met dit weer, want uh, dan stoor ik me eenmaal weg. Dus, uh, maar ja, het is wel wel goed. Er is de stof ook gelijk uit huis. Dus maar laten we eventjes lekker gaan zingen allemaal. Klap in de handen en de beentjes van de vloer. Want L. Jolson, we zijn allemaal vrolijk. What care I who makes the laws of a nation Let those who will take care of its rights and wrongs What care I who cares for the world's affairs As long as I can sing its popular song Let me sing a funny song With crazy words that roll along And if my song can start you laughing I'm happy, so happy Let me sing a sad refrain Of broken hearts that love in vain And if my song can start you crying I'm. I'm happy. Let me croon a low-down blues to lift you out of your seat. If my song can reach your shoes and start you tapping your feet, I'm happy. Let me sing of Dixie's charms, cotton fields and mammy's arms. And if my song... Can make your homesick, I'm, I'm happy. I'm happy, let me sing of Dixie's charms, cotton fields and mammy's arms and of my song can make you home sick time and oh Erdu Janssen ja en nu denk ik natuurlijk van uh, ja al die muziek, ja, dat draait toch altijd uh, hele Nederlandse muziek, ja. Maar dit zijn allemaal verzoekjes die ik heb gekregen, ja, en die moet ik wel een keer wegdraaien. Want zulke soort mooie muziek wordt ook wel gedraaid in het programma van Wilma Vink. Muzikale herinneringen op een zondag, daar moet u zeker naar luisteren. Heerlijk met, uh, als u aan het schoonmaken bent en zo, lekker de ramen open. Nou, nu, nu natuurlijk niet doen, maar uh, dan is het echt uh, heerlijk om naar te luisteren. Al die mooie melodieën uit het verleden, ook bij uh, Wilma Vink. En natuurlijk bij Seniorentijd, Tijd, door Nico Bravo, uitgekozen, al die... Die oude mooie muziek, ja, die hoort u natuurlijk alleen bij Radio Lerenkerk. De zoon van Janssen is getrouwd, de bruid ken je beslist. Je weet toch wel die door die vaak in Loenen vist. ...en die zijn zwager heeft een zaak als zuur- en ijskoman. Die drijft die met een compagnon en daar is het een zuster van. Hela of Saldra, ze hebben een bruiloft bij Janssen. Hela, zal draaien, kunt ze op straat horen dansen Ze hebben de glaasjes geleend bij de wit en de lepels bij zwart En de vorken bij spit van je Hela, opzaldra, ze hebben een bruiloft bij ons De bruid viel flauw op het stadhuis, er was een zwarte kat. Die liep maar om de bruil omheen, een ongeluk is dat. Maar het bleek hij had een pak gehuurd om naar het stadhuis te gaan. Daar was een botboer ingetrouwd, dus er zat nog lucht aan. Nee, op z'n ze hebben een bruil Heela, op ons. Hela, op zal draaien, je kunt ze op straat horen dansen. Ze hebben de glaasjes gelinkt bij de witte en de lepels bij zwart en de vorken bij smid van je hila. Op z'n ze hebben een bruil op ons. Er was een heel klein incident, maar het was weer gauw gesust. Een aangetrouwde oom die had wat clandestien gekust. De brug ontrukte hem de hand, een beetje hard misschien. Nu zit hij op de grond, en op de jullie mijn duim gezien. Laat Hela, opzaldra, ze hebben een bruil op laat Hela, opzaldra, je kunt ze op straat horen dansen. Ze hebben de glaasjes geleed bij de witte, de lepels bij zwart en de vorken bij smid van je. zal ze hebben een bruil op ons. En mijn leven duister de lachten om mij heen Vaak je droomde rond in zacht getuisterd Mij liet het geluk nog steeds alleen Plots ging toen de liefde door mijn leven Als een stel die licht en weer verschieft Even klonk het lachen van een vrouw En in de zal een vraag mijn Uit het land mijn dromen. Tibia, ben je tot mij gekomen? En alle sterren licht het licht, vaststralen je donkere ogen. Al is mijn hart gewogen, hoewel mijn dromen nu zijn vervlogen. Wie jaar voor mijn lief zonder woorden? Vier zing ik in Zodafone. Mir can laugh and live, Wou zo graag naar Amsterdam om eens terug aan de fietskar te zien op een mooie zaterdag toen de was in het water lag nam ze het treintje van kwart over het dien een, een struisenmeid vol uit damp die zocht haar tuin in Amsterdam ze zocht in noord ze zocht in zuid ze liep er klompen uit. Het was voor haar een hele toer, ze vond hem niet de knappe boer. Die steeds verkoopt in Amsterdam de vies van volle Aankomst in de stad schrok ze zich, ik weet niet wat, toen zij geen visboer zag staan op de dam. Met een angstig rode kleur vroeg ze aan een conducteur of daar door dan niet dagelijks kwam. Een struisse meid uit Volendam, Die zocht haar teun in Amsterdam. Ze zocht in Noord, ze zocht in Zuid, ze liep er klompen uit. Was voor haar een hele toer, ze vond hem niet, de knappe boer, die steeds verkoopt in Amsterdam de vis van Volendam.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 Vergeten die wonderen na bij de sterrenhemel van Hawaii, zacht ruisen palmen in tropische pracht bij de sterrenhemel van Hawaii. Twee donkere ogen waarin hart toch brandt, hemel van liefde in het wonderen land. Nooit zal ik vergeten die wonderen maak. bij de sterrenhemel van Hawaii. Rijk aan avonturen was mijn leven Liefde speelt een rol in elk verhaal Maar de schoonste herinnering mij gebleven wordt terug mij naar het ideaal. Donkere ogen waarin hartstocht brand. hemel van liefde in het wondere land. Nooit zal ik vergeten die wondere maas bij de sterrenhemel van Hawaii. Bij de terre, hemel van Abba. Kees Pruis. Ja, hartstikke mooi. Heerlijke muziek hier. Wat een mooi nummer is dat. En daarvoor u twee keer Bob Scholte. De onvergetelijke Bob Scholte en Kees Pruis. We gaan snel verder met de volgende. En dat is natuurlijk Koos Speenhoff. En die zegt: Nou, laat ons dansen. Nou, dat zullen we zeker doen mensen zijn op aarde, doen ze reeds aan sprong en dan. In de maat zit voor de wegen, zwaaien, draaien en dan. Dansen is het beste middel tegen jicht en Het is wat vegetarisch pleurten en wat vrijer op muziek. bij een appel pret, maar ze werden naar hun chemie uit het paradijs gezet. Eva blootde toen van schaamte in haar vijvenblad japon, Adam danste om haar heen in zijn zwemde minst seizoen. Niet de mensen eters, begeleid door heel concert. Rond de borrel en de ketel, vol met zendelen en stern. Dansen autos, vlug en lenig. Opa voelt zich trots En hij doet met al op zelfs de haven drie rustig Die dan niet mee, hoe ze me en zit vlak zwabberen al mee. Honderd kilo zware roepen, oh wat is dat leuk, maar ze dansen zich al buffend, en beroerte al van breuk. Dat had er geen trek in, ze gooit het serviesgoed in gruis. Salaris plus ontslag, ze zon doen met een lach. Kom, gooi de hele doel maar stuk. Rankingen, rankingen, rankingen, rankingen, rankingen, rankingen, rankingen, rankingen, Gelukkig. Kermis een vrolijke keuken, de man met een hoofd als een biet. Riep mens als je handen een jeuken, kom hier en geneer je maar niet. Want heb je thuis soms mond, gooi hier de bol kapot. Gaat dat zien, gaat dat zien, gaat dat zien. Drie ballen voor een kwartje, drie ballen voor een kwartje, houd oh, je hele boel maar stuk. Hoe meer het stuk gaat, hoe beter ik het vind. Drie ballen voor een kwartje, drie ballen voor een kwartje. En... Kun je bewaren door de spiegel steeds te sparen? Wat hoor je op de spiegel stuk? 7 jaar lang, ongeluk. Hoppakee, daar gaat alles Hop, over de grond. Nou, Kees Manders is een beetje een gewelddadige bui vandaag, maar het komt allemaal weer goed natuurlijk. We gaan de volgende draaien en dat heet Vaarwel. Even kijken, vaarwel en trusten. Nou, hoef nog niet naar bed natuurlijk. Blijf gewoon lekker luisteren naar Radio Kerk. Dit is gewoon maar een liedje.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 U hebt geluisterd naar Vergeten Artiesten, een programma waarin muziek van toen en radio van toen voorbij kwam. Samenstelling en presentatie, Mike Winkelman. Ja. Vergeten artiesten was dit. Uh, bedankt voor het luisteren allemaal en uh, graag tot volgende week. Ik ga er weer van tussen, zoals dat heet, maar volgende week ben ik er weer. En dan gaan we weer een, een melodieën uit het verleden laten horen hier bij Radio Ridderkerk. Bedankt voor het luisteren, alle collega's bedankt. En natuurlijk uh, ook de mensen die mij spullen hebben gestuurd via de e-mail of via cd. Hartstikke bedankt, want we moeten dit voort laten leven. Graag tot volgende week en u weet het, woorden houden op waar muziek begint. Goedemiddag.